Het is Radio 1. Tros Nieuwshow. Presentatie Peter de Wie en Mieke van der Wij. Het is drie minuten over negen geweest. Welkom terug bij de nieuwshow. Tot tien uur denken we mee met de politie over mogelijke moordscenario's in Oosterwijk. We zoomen in op een atoomfilm, en dat is. Kennelijk heel bijzonder. Dat wordt ons allemaal uitgelegd. En we behandelen manieren om depressiviteit bij ouderen in verpleeghuizen te bestrijden. Goed, maar nu eerst een grotere rol van immigranten bij de dodenherdenking. Om het draagvlak voor nationale dodenherdenking in de toekomst te behouden... moeten vluchtelingen uit oorlogsgebieden nadrukkelijker bij de herdenking worden betrokken. En daarom zullen in Tilburg immigranten uit Rwanda, Somalië en Sierra Leone... vanavond na de officiële kranslegging nog uitgebreid over hun oorlogservaringen vertellen... Nooit eerder werden emigranten zo nadrukkelijk bij de dodenherdenking betrokken. als nu in Tilburg het geval is. En dat gebeurt allemaal op initiatief van Ralf Baudelier. Hij is oprichter van het Wereldpodium. En dat is een platform dat zich bezighoudt met mondiale kwesties in Nederland. Hij is vanochtend bij ons te gast. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, u verheugt zich op de gebeurtenissen vanavond? Ja, hoor. Ja. Zeker. Ja, eh, immigranten. Eh, er zijn natuurlijk mensen die denken: hè, het is toch onze nationale dodenherdenking? Ja, dat klopt. Nou, het punt is, um, misschien even meteen met een hele kleine anekdote te beginnen. Ik heb een zoon van 16, die zit op vier HAVO. En die had um, vorig jaar, kwam er een jongeman uit Afghanistan, begin twintig, vertellen over wat hem overkomen was in Afghanistan. Waarom hij gevlucht was naar Tilburg, in dit geval. En hij zei, het is toch nooit zo stil in de klas geweest, toen de jongen dat vertelde, jongen 25. En toen dachten wij, overigens niet alleen het Wereldpodium, maar ook nog twee andere organisaties uit Tilburg, voor alle duidelijkheid. Um, nou, je ziet dat het aantal mensen die nog kunnen getuigen van de Tweede Wereldoorlog, en zeker het Joodse volksdeel, heel erg klein wordt. Mensen die nog echt zich. De oorlog herinneren zijn tachtig of ouder. Uh -huh. en, um, en het gaat toch op de herdenking van 4 mei... om het herdenken ook van de verlies aan vrijheid. En het feit dat wij zo vreed werden behandeld in die periode... Nou, aangezien die persoonlijke getuigenissen steeds meer uh, ja, wegvallen door de hoge ouderdom, laten wij in Tilburg althans uh, nieuwe groepen erbij betrekken die vergelijkbare ervaringen hebben en daarmee ook die herinnering, wat vrijheid betekent, uh, leven kunnen houden. En wat bedoelt u dan met vergelijkbare? Uh... Nou, dat zit bijvoorbeeld, er zit er een uh, jonge man vanavond bij ons, die komt uit Rwanda. En van zijn familie van 200 mensen bleef één neef over, en ja. hij dus van de, van de genocide. Nou, er is iets wat vergelijkbaar is met wat er gebeurde in, uh, in Auschwitz. U bedoelt dat er ook mensen zijn van Joodse families... die in hun eentje over zijn gebleven na Jazeker. de oorlog, bijvoorbeeld. Maar, goed. maar er is natuurlijk een heel fundamenteel verschil. Uh, bij die groepen waar u het over heeft... Mm -hmm. gaat het altijd over interne conflicten in een land zelf. Mm -hmm. Terwijl een van de grote dingen natuurlijk bij de herdenking van de mm -hmm. Tweede Wereldoorlog is... juist dat je bezet wordt door een andere mogendheid... Mm -hmm. en dat je dus als volk samen moet mm -hmm. klonteren... om daartegen uh, ja, je te weer te stellen mm -hmm. en de rechten te beschermen. Ja. Dat is natuurlijk toch iets heel anders, of niet? Oh, zeker. Al die... Alle, alle verhalen vanavond die verschillen natuurlijk van, uh, van, van, van Nederland in 1940, 1945. Maar ja, in Nederland hebben we ook. We herdenken nu ook uh, uh, soldaten die gevallen vallen zijn in Afghanistan bijvoorbeeld. Of in Irak. We herdenken ook uh, soldaten die uh, meevochten in de politiële acties uh, oh. eind jaren 40. Ja. Dus die gedachte dat het alleen nog maar gaat om Duitsland die Nederland bezet, hebben wij al lang verlaten. Al in de jaren 60 al verlaten. Nou, niet iedereen heeft dat standpunt verlaten. Hè? Er zijn natuurlijk. Nee, nog steeds mensen die, die vinden dat je dat eigenlijk heel zuiver zou moeten houden... en daar juist niet allerlei andere, andere oorlogen en slachtoffers bij zou moeten betrekken. Ja, wat ook heel belangrijk is, denk ik. Um, die migranten het zijn dus al mensen uit oorlogsgebieden die uh, meedoen vanavond. Uh, we hebben hen uh, wekenlang, elke zondag, onderwezen in de Tweede Wereldoorlog. Dus in het opkomst van nationaal socialisme, de slag om de Grebbeberg, het bombenenbenden op Rotterdam, uh, de jodenvervolging, de verwerking van de oorlog in de jaren 50, 60, 70. Ze gaan ook mee naar de officiële doodherdenking... om zeven uur. Ze leggen een krans bij het monument. Ze staan twee minuten stil met ons. En pas een drie kwartier later... worden hen hun verhalen verteld. Dus het idee en is dat hebben we... hebben ze dus concreter in onderwezen? Nou, dan blijkt dat uh, iemand die in Afghanistan is opgegroeid... of in Rwanda, of in Sierra Leone... Uh, dat hij vrij weinig idee heeft van onze oorlog. Nou, dat zou wel. Ja, precies. Ja. En... Uh, Uiteraard, ze weten uit de inburgingscursus dat er een oorlog was. Ze hebben ook een kruisje gezet bij, wat gaan denken wij, op 4 mei. Maar de, de inleving wat, die wij hebben van een, onze ouders... En, mm -hmm. uit ons onderwijs en uit onze eigen traditie... Ja, die ontbreekt bij hen volledig. Nou, omdat wij hen er zo nauw bij betrekken... wordt die inleving ook uh, gewekt. En voelen zij zich ook meer Nederlander... Het zijn ook Nederlanders. Hè? Het zijn allemaal mensen met een gewoon die hier werken en wonen en leven en hun leven opbouwen. Dus het zijn nieuwe Nederlanders. Er is dus ook kritiek. Hè? Het Joods maatschappelijk werk die vindt bijvoorbeeld... dat het karakter, het karakter van de herdenking steeds meer verwaterd door dit soort acties. En ik begreep dat de lokale partij, trots Tilburg zelfs schreeuwelt... van het mondiale sausje dat u over de herdenking schenkt. Mm -hmm. Kunt u daar iets van begrijpen, van die kritiek? zegt u nou, het no, nee. zo'n ontzettende flauwekul? Nou, zo weg ga ik niet. Maar ik, um, ik kan me even over Tros Tilburg... is weer een ander verhaal, nou, maar ja. dat joods maatschappelijk werk... natuurlijk, daar kan ik me iets bij voorstellen. De gedachte dat uh, de herdenking de herinnering aan Auschwitz over wateren, als je zo plaatsen. Nou ja, dat je de aandacht afleidt van de Tilburgse slachtoffers. Precies, hè? ja. Maar dat doen we dus expliciet niet. Wij betrekken letterlijk een nieuwe groep mensen, duizenden mensen... die nu helemaal buiten die herdenking staat, die betrekken wij in de herdenking. We nemen ze mee, we onderwijzen, ik zei dan nou al. Ze staan ook met ons uh, twee minuten stil. Dus naar mijn idee, en dat is ook onze intentie van de drie organisaties... Uh, worden nieuwe mensen erbij betrokken, nieuwe jonge mensen vaak... die ook met een heel, heel open mind naar Nederland komen... en ook graag betrokken willen worden. Maar goed, waar ligt dan uh, de grens? Hè? Je kan ook zeggen, zometeen herdenken wij op de Dam... de strijd tegen de Taliban of de massamoord op de Tutsis... of mm -hmm. desnoods uh, de gevangenen van Guantanamo Bay... waar we het net over hadden. Yeah. Het is eindeloos ja, ja al, het is niet althans ons idee om op de op de dam de massamoord op de toetsie te herdenken nou ja, nee maar u snapt wel wat ik bedoel ja maar, he, dat begrijp ik wel mensen, maar ja, ik denk dat, ja zeker maar als je naar scholen gaat rond 4 mei en je moet daar vertellen wat het betekent wat het verliest aan vrijheid wat dat, wat dat inhoudt voor mensen wat oorlog inhoudt voor mensen wat het betekent als je zomaar vermoord wordt omdat je tot een bepaalde groep behoort Nou ja vroeger had je nog tot nou, 20, 30 jaar geleden nog overlevenden van Auschwitz. Die konden dat getuigen. Dat kan vrijwel niet meer. Dus daar moet je weer een nieuwe vorm voor vinden. En dus je moet feitelijk de gedachte van het verlies aan de vrijheid... wat we vandaag gaan denken, die moet je voortzetten naar de toekomst toe. Ja, het is, ieder jaar is er, is er gedoe, hè? Ja. Vorig jaar was er gedoe omdat er een scholier... die wilde een gedicht voordragen over een oud-oom... die ja. in dienst van de Duitsers uh, was getreden. Dat werd uiteindelijk uh, ja, toch weer afgeblazen. Mm -hmm. Het Nationaal Comité lijkt weer wat strikter in de leer. Die heeft ook gezegd... er ja. mag niet in Vorden, mogen ze niet langs de graven... van ja. Duitsers lopen. Het is altijd... De daders mogen niet meeliften bij mm -hmm. het herdenken. Er is op een of andere manier... altijd gedoe over. Wat vindt u daar dan van? Van die, van die kwestie? Oh, daar ben ik helemaal mee eens. Ik vind dat daders mogen ook niet meeliften. Dat vind ik ook. Dus je moet niet de Duitsers herdenken. We herdenken ook geen strijders, om iets te noemen... vanavond in Tilburg. Nee, Het, gaat, het draait puur om die slachtoffers. En waarom is dat zo? Omdat, naar mijn idee... 4 mei is eigenlijk een hoogtijdag van onze wat je noemt, publieke religie. We delen in Nederland een fundamentele gedachte... dat iedereen recht heeft op vrijheid en een menswaardig bestaan. Op. En dat herdenken wij. En dat doen we door het moment te herdenken... waarop op die vrijheid ons werd afgenomen. Of dat menswaardig bestaan werd afgenomen. En dat doe je niet door de mensen erbij te betrekken... die ons die vrijheid afnamen, de daders. Dus dat die, uh, dat gedicht van jongen niet doorging... Ja, of dat in voordeel niet wordt gewandeld langs de luitse graven... dat lijkt mij uitstekend. Wat, wat voor reacties krijgt u eigenlijk? Zijn dat uh, uh, begripvolle reacties? Ja. Of wordt u ook uh, overspoeld door van... Uh ja, zeg maar, nare dingen. Ja, er was toevallig één mail vanmorgen in, uh, in, mijn, in, mijn, in mijn mailbox... dat ik moest worden rechtgesteld voor een vuurpoliton. Oh. Nou, maar dat was de enige. En dan heb je dan de Tilburg die fractie Trots... een fractie ja. in de Raad... die uh, gisteren vrij veel uh, stennis gemaakt heeft. Maar daar bleef het ook bij... En verder krijgen wij, althans in Tilburg, heel veel positieve reacties. Omdat iedereen ook wel inziet dat wij op geen enkele manier afdingen... op de officiële doden denken. Nee. Sterker nog, die bekrachtigen. En alleen een, een, een, een perspectief schetsen voor de toekomst. Is het dan nog complicerend dat er natuurlijk groeperingen zijn... ook bij die nieuwe Nederlanders, Turk en Marokkanen ja. enzovoort... die gewoon, nou ja, waarin antisemitisme ja. toch flink uh, heerst... Ja. Is dat een verwijt dat u ook krijgt van... dat soort groepen ga je er op een goed moment ook bij legitimeren... en je komt in, nou ja, mm -hmm. bijna onontwarbare kluwens terecht? Ja. Nou, dat was... Nou, de kritiek heb ik niet gehoord, maar het is wel een punt. Een, een, een vrij belangrijk punt ook. Ik weet in die lessen die wij gaven aan Somaliërs, Afghanen, eh, Rwandese... daar zat geven mijn een man bij en die vroeg, ik vroeg dus aan het begin van die les... van wat weet je van Hitler en hij hield een verhaal over Hitler... en hij sprak de woorden... Hitler voerde zijn strijd tegen het Jodendom... dat het kapitaal bezit in de wereld. Uh, toen, toen was u even stil? Het was even stil. Ik had er wel op gerekend. Want je weet dat uit, uit, uit, uit de islamitische hoek... dit soort verhalen vaak te horen zijn. Maar dat was ook een prachtig aangrijpingspunt... om die man te vertellen wat er in die oorlog gebeurd was. En hij kende de term Auschwitz kende hij niet, bijvoorbeeld. Daar wist hij niks van. Dus hem vielen ook weer de schellen van de ogen. En wij merkten ook dat dat wel een slogan was. Iets uit zijn, zijn Koranschool wellicht ooit in Afghanistan. Maar dat het geen doorleefd verhaal was. Een tegendeel zelfs. Het was een Pro beetje propaganda. beetje propaganda, gedaan. Zoiets ja. wat, wat ik weet van de Sjornen en de debele uit Zimbabwe. Nou, niets dus. Hm. Ik wil alleen dat ze oorlog hadden. Nou, dat wist hij dus ook over, de, over, over Hitler. Nou, die man hebben wij, en waarschijnlijk een hele grote groep met hem... Uh, Opnieuw bij ons verhaal kunnen betrekken. Ja, en ze... dan gaat het dus om individuen, want de hele ja. grote groepen. Ik bedoel, die geloven helemaal niet in concentratiekampen. Nee, en, en de nee. Showa, dat heeft allemaal nooit bestaan, joh. Dat is een propaganda verhaal. Ja, ja. nou wij, als de drie organisaties die dat uh, vanavond uh, organiseren in de stad. We zijn voor plan om dit nu verder uit te rollen, het hele jaar door. Door lopend nieuwe groepen migranten erbij te betrekken. En hen weer opnieuw inderdaad te betrekken bij het feit dat dit zo'n... Een enorm belangrijk onderdeel is van uh, onze traditie. N niet alleen een belangrijk, maar het is ook een buitengewoon ambitieus plan, als ik het zo hoor. Ja, dat is ja. zo. Maar we hebben alle drie. Het is dan een, een interreligieus ontmoetingscentrum het Ronde Tafelhuis, het Missionaire Centrum Tilburg, twee andere clubs die zich constant met migranten bezighouden. We hebben heel en wij als podium, We hebben heel veel contacten in die kringen ook. Ze zijn doorlopend bij ons over de vloer. Dus ik denk dat de kans vrij groot is dat dat zal lukken. Hm. Ja, we krijgen het. De migranten. En, en maar, die kritiek hij, neemt u gewoon op de koop toe. Die is onlosmakelijk verbonden. Die is onlosmakelijk verbonden. verbonden. Dus dat, dat, dat hoort erbij. Dat is helemaal geen probleem. Als je iets nieuws begint, dan uh, zeker iets op dit gebied. Dan ja. krijg je altijd uh, dit soort verwijten. Want het blijft een open zee nu, hè? Het blijft een open zee nu. Oh, ja. ja, en dat wist we van tevoren. Hartelijk dank. Ralf Bordelier van het Wereldpodium. Graag gedaan. Het ging over zijn initiatief om vluchtelingen meer bij de nationale dodenherdenking te betrekken. Meer informatie via nieuwshow.nl. Dank. Op een donkere maandagavond in februari wordt in Oosterwijk in Noord-Brabant een lichaam gevonden. En dat is van de Iraanse asielzoeker Mostafa Talai. Hij is neergestoken. De politie begint een onderzoek, maar loopt na een tijdje vast. En wat doe je dan als je echt geen idee meer hebt waar je moet gaan zoeken? Nou, dan nou vraag ik dan burgers wat zij denken dat er gebeurd is. Willem van Hooijdonk van de politie Zeeland-West-Brabant. Goedemorgen. Goedemorgen. Um, ja, u, u moet even kort even even toch een, een schets maken van wat daar uh, gevonden is, ja. Ja. Nou, u zegt het al. Het ging over een uh, 43-jarige asielzoeker, Mustafa Talai. Die uh, had op 15 februari na 12 jaar eigenlijk een, een definitieve verblijfsvergunning uh, gekregen. En ging in afwachting uh, van definitieve huisvesting van uh, Ter Apel naar Oosterwijk. Is dus uh, met de trein uh, s'morgens vertrokken in het noorden. Is nog even langs uh, Burgem uh, gegaan. Bij dat AZC had hij nog wat spullen staan. Is toen. Uh, met de trein naar Den Bosch gereisd, heeft daar de bus genomen naar Oosterwijk. En een paar honderd meter voor het asielzoekerscentrum wordt hij daar uh, neergestoken. En ja, is hij eigenlijk vermoord? Ja. Nou, dat is eigenlijk wel heel wrang. Uh, iemand die twaalf jaar uh, bezig is geweest... en dan, dan uiteindelijk drie dagen na het verkrijgen van zijn verblijfsvergunning vermoord wordt. Nou, wij hebben toen direct een team uh, grootschalige opsporingen uh, opgericht. Zeg maar vijftien uh, regisseurs die de zaak zijn gaan onderzoeken. Uh, ja, dat duik je natuurlijk ook in de achtergronden van het slachtoffer. Nou, we konden eigenlijk weinig aanknopingspunten vinden... die te maken zouden kunnen hebben met zijn dood. Uh, hij is inderdaad uh, bekeerd tot christen, maar we hebben daar ook Waarom geen... Waarom zegt u inderdaad? Nou, omdat dat in, door, door, door sommige media... het Nederlands Dagblad heeft bijvoorbeeld daarover gepubliceerd... dat er in die geloofsgemeenschap toch mensen zijn... die denken dat dat er mogelijk iets mee te maken heeft. Ah. Maar we hebben dat scenario wel onderzocht, maar we hebben daar geen echte aanknopingspunten voor gevonden. Nou, andere scenario's die we bekeken hebben, is van, heeft het toch misschien te maken met de locatie waar die gevonden is? Is die misschien toch het toevallige slachtoffer geworden van een straatroof? Was hij op het verkeerde moment op de verkeerde plaats? Nou, we zijn nog volop bezig met dat onderzoek, want u zegt, ja, we zijn vastgelopen. Nou, we hebben nog geen doorbraak. Nee, nou ja, ja. Nou, nou, is maar hoe je het noemt, ja, natuurlijk. He. Het is een klein maar, verschil. Nee, maar goed, mo mo mo moet je horen, op een goed moment uh, overweeg je, dus dan zit je toch met z'n allen bij elkaar er zijn zomaar twintig man bij betrokken, denk ik. 15. En dan uh, constateer je dat je dus uh, inderdaad op dit ogenblik niet verder komt. Dan kan ik me nog voorstellen dat je nog een keer inroept om uh, getuigen... of weet ja. ik wel wat, ja. dat je daar nog eens een extra poging voor doet. Maar dat je vraagt om scenario's, dan moet je het volgens mij ook helemaal niet meer weten. Nou, het ligt iets anders. In 2011 heeft de Raad van Korpshefs besloten... dat we als Nederlandse politie verder moeten gaan op het pad van burgerparticipatie. We zetten bijvoorbeeld al sms-alert burger net berichten ja. in uh, na overvallen... om mensen uit te laten kijken naar overvallers. En we hebben in 2011 en 2012... we hebben eigenlijk op een soortgelijke manier... ook onderzoek gedaan waarbij we de hulp van de burgers... hebben ingeroepen. Dat is toen ook niet goed gekomen, toch? Nou, het heeft niet tot doorbraken geleid. Wel werden hele interessante scenario's aangeleverd. En de politieacademie... Ah, een politie-serie. <laughs> nou, ja, ik, misschien wil we er dadelijk nog op komen. Maar uh, uiteindelijk uh, vroeg dus ook de politieacademie... in het land, zijn er onderzoeken... die zich hiervoor lenen? Hè, voor deze manier van werken? Want we hebben dus het dossier op onze website politie.nl geplaatst. En... We hebben dus inderdaad aan, aan, aan de lezers gevraagd... van wat zou er gebeurd kunnen zijn. Is er al iets uh, gekomen eigenlijk? Ja, er zijn al wat scenario's binnengekomen. Maar goed, komende week wordt de zaak ook nog een keer... in opsporing verzocht gebracht en in het bureau Brabant. En dan hopen we echt door de combinatie van visueel... Hè, dat je de reconstructie nog een keer ziet... en het dossier wat op de website staat... dat er dan de meeste reacties komen. Maar, maar Scenario's doet een beetje vermoeden... dat je gewoon dus eigenlijk wel benieuwd bent... naar de hersenspinsels van mensen... waar u kennelijk dan niet op gekomen zou zijn. Ja, dat is wel de verwachting ook van de onderzoekers van de politieacademie die dit uh, monitoren. Uh, kijk, we zijn weer 15 regisseurs. En natuurlijk, wij hebben al zo'n negen scenario's uh, bekeken. Maar wellicht dat er toch mensen zijn die verbanden leggen. Hè, doordat we nu het hele dossier op, op de website uh, geplaatst hebben, die wij tot nu toe niet gelegd hebben. Dat, dat u dat hele dossier op die website heeft geplaatst... dat vindt niet iedereen een, een, een goed plan. Bijvoorbeeld uh, Geert-Jan van Oost, hij is secretaris van de Orde van Strafrechtadvocaten... die zei op Radio 1, je geeft veel informatie weg... waarvan je later niet meer kunt checken waar het vandaan komt. Als er een getuige komt, weet je niet meer waar die informatie vandaan heeft. Heeft hij het nou echt zelf gezien of heeft hij het van het internet? Deelt u die angst? Nou, het is wel iets, want ik heb zelf uh, het grootste deel ja. van, van het scenario... wat er op die website staat uh, geschreven. En natuurlijk overleg je met de officier van justitie en met de teamleider... Uh, dat er voldoende informatie achter de hand moet blijven... mocht er straks ook een echte verdachte aangehouden worden. Want het kan niet zo zijn dat we alles delen. Dus er zijn stukken op die website uh, geanonimiseerd. Uh, het is dus niet zo dat alle informatie geplaatst is. Maar we hebben wel eigenlijk in drie grote hoofdstukken het ingedeeld. We hebben een pagina waarin we meer ingaan op de achtergrond van het slachtoffer. Dus hebben we uit de doeken gedaan wie hij is. Uh, we hebben zijn laatste dag uh, gereconstrueerd. Dus vanaf het vertreksmorgens... ...tot de uh, aankomst in Den Bosch. We hebben beelden, camerabeelden... ...dat hij in de bus stapte uh, naar, naar Oosterwijk. Uh, alle getuigen hebben we daar onderzocht. En we hebben een bladzijde gemaakt waarin we alle ja, opsporingshandelingen... alle dingen die het team gedaan heeft... Van, van het zoeken naar het wapen met duikers... tot het passantonderzoek. En er en zijn natuurlijk een hoop dingen die we ook niet gemeld hebben. Ik begreep dat hij ook nog een paar jaar in, in Engeland had gezeten. Dat Klopt. is misschien ja. ook nog wel een plek. En ik vind inderdaad die bekering tot de vrijgemaakte gereformeerde kerk... dat zou ik nou ja. intrigerend vinden. We gaan eens even uh, vragen aan uh, Thomas Ross. Dat is een uh, beroemde thriller-auteur die... Als er nou iemand alles... een scenario ja. kan bedenken, dan ja. is hij het wel. Alles van die scenario's. Nou, ik ken veel van zijn boeken. Juist. Ja, Thomas, goedemorgen. Goedemorgen. En? <laughs> heb, je, heb, je, heb je een scenario? Ja, het zal weer een complot zijn. Hè? Ja. Nee, maar ik heb... Kijk, hij zegt natuurlijk... Er zijn een aantal dingen niet doorgegeven, dus die weet ik ook niet. Ja. Dat is jammer. Uh, maar als je het heel, heel kort kijkt... Ik zou wel willen weten uh, waarom hij bijvoorbeeld die Mustafa er zo lang over deed... voordat hij eigenlijk op die Venneweg kwam. Want als je de route bekijkt die hij loopt... hij komt om kwart voor negen... Dit lijkt wel Agatha Christie. Ja. Hij komt een kwart voor negen s'avonds aan in Oosterwijk. En pas een half uur later vraagt hij aan twee agenten de weg. Als je op dat plattegrondje kijkt, hij is zeker twee kilometer verder. Dan weet ik niet wat hij in dat half uur gedaan heeft. Dan loopt hij mee met een, met een man die gewoon praat met hem. Na, hij loopt naar de Venelaan waar hij gevonden wordt. Ik weet niet wat hij met die man bepraat heeft. Hij, ze komen een man en een vrouw tegen op een fiets. Nou, dat kan allemaal. Waar spraken die dan over? Um, goed, die man loopt met hem mee... Die kende de weg dus waarschijnlijk wel. Die bracht hem naar die Vennelaan. En dan zijn ze om half tien op de Vennelaan. Dan gaat die andere man weer weg. Want tien minuten later ziet iemand, dan blijft hij zeker op die Vennelaan hangen, ziet een getuige daar die moest daar bellen. Ik weet niet met wie hij gebeld heeft. De politie weet dat wel. Maar ik krijg geen informatie waarom belde hij met wie. Zal, dat zal dus wel niet belangrijk zijn. Goed, oké. Okay, als ik er over nadenk... Ja. Nou, het gaat altijd natuurlijk, nu lijk ik Sherlock Holmes al om het motief. Dus mooi moord is of een roofmoord, dat lijkt me nogal bizar eigenlijk. Ik weet niet wat die in die tas zat, ik weet ook niet of die tassen nog gevonden zijn. Maar een asielzoeker, nou, het kan een crime passionel zijn. Dat lijkt me ook heel vreemd in deze situatie daar s'avonds in Oosterwijk. Het kan natuurlijk zomaar van een gek zijn geweest, dat lijkt me niet. Want nu kom je uit op het laatste gegeven, dat is natuurlijk het meest intrigerende. Er stopt een auto, dat wordt gezien door drie jongens... met een buitenlands, denken zij, een wit kenteken... met zwarte cijfers of letters. Daar is hij zeker niet bang voor, want die twee mannen stappen uit. Nou, ze vragen hem niet de weg, want daar stap je niet met z'n tweeën voor uit. En hij rent ook niet weg. Dus om die twee mannen gaat het, want drie jongens beweren met z'n drieën... dat ze hem zien vallen, durven geen hulp, maar vinden het toch ook niet te vertrouwen. En even later wordt hij gevonden en die auto is weg. Dus het is logisch dat je denkt... ...dat het om die twee mannen moet gaan dat, in die auto. Die hebben hem vermoord? Ja, daar lijkt het wel op. En het motief? Ik denk, ik denk dat de politie dat ook wel denkt. En het motief? En het motief, nou dat zoek ik dus, je zei het net ook even, dat zoek ik als een ergist of complot denken in Engeland. Want hij gaat in 2005 gaat hij naar Engeland toe en vraagt om overname van het asielverzoek. En hij blijft, als ik het goed gelezen heb, maar ik heb ook ooit gehad tot 2010 in Engeland. Want in 2011 zit hij in het detentiecentrum in Schiphol. In die tijd, in die vijf jaar, wordt hij verliefd op een Iraanse in Engeland. Dan komt hij alleen terug, hij geeft al voor om met haar te trouwen. Hij bekeert zich tot vrijgemaakte geïnformeerde kerk. Ja, dat dat kan best. kan ook een dekmantel zijn. En ik denk eigenlijk, als ik het zou schrijven, dat je bij die vrouw moet gaan zoeken in Engeland. Want het zou heel goed kunnen dat hij gevlucht voor het Iraanse regime. een tegenstander van het Iraanse regime is. naar Engeland is gegaan. verliefd is geworden op die vrouw. of ze nou goed of slecht is, weet ik niet. in de ban is geraakt van haar en het verzet wat in Londen in Engeland groot is. om hier in Nederland terug te komen en dat verzet. nou ja, te prediken om in gegeven termen te blijven een afspraak maakt met de twee mannen die zogenaamd van dat verzet, Iraanse verzet... met hem willen praten graag, onderweg naar het asielzoekerscentrum. Hij wantrouwt ze niet, want hij gaat naar ze toe. Dus dat is een contact. Ik weet niet of hij daarover gebeld heeft. En dat blijken dus geen uh, verzetsmensen te zijn van het Iraanse verzet. Maar dat zouden dan mensen van ingehuurd... bijvoorbeeld door de Iraanse ambassade hier in Den Haag kunnen zijn... die hem afmaken. Al dan niet omdat de vrouw in Engeland dubbelspel speelt... of omdat ze op een andere manier erachter zijn gekomen. Zo simpel, zo simpel zou dat kunnen zijn. Of is het ingewikkeld? Cherchez la femme, hè, denk ik en, altijd. En dan is het als altijd inderdaad uh, cherchez la femme. In elk geval, die vrouw moet je natuurlijk spreken. Wat waren dat voor contacten? Waarom is die niet in Engeland gebleven? Waarom is zij niet meegekomen? En ik zou dus zijn kennis, ik ging ook nagaan. Dat ze dus ook wel doen wie die, wie die kende en wie die niet kende. Ik vind het echt briljant bedacht. Thomas, we zullen eens even vragen aan wat de politie ervan vindt. Nou, wat meneer Ros ook zegt, dat valt ons ook wel op. We hebben natuurlijk een reconstructie gehouden en veel getuigen gesproken. Dat hij inderdaad zeg maar als je uit die bus stapt en totdat die twee jongens die van hun werk afkomen dood vinden, eigenlijk die proberen nog wel te reanimeren, maar dat is dan te vergeefs. Dat hij inderdaad nog heel veel mensen gesproken heeft en dat hij er vrij lang over gedaan heeft, dat is waar. Ja, en, en, en nogmaals wat die connectie met Engeland betreft. We willen natuurlijk de, de luisteraars ook niet te veel sturen, want anders dan ja, dan gaan we allemaal op het scenario van meneer Ros verder. Ik vind het wel mooi. Ik hoop dat hij het ook inlevert via de Ja, maar dit is gewoon het juiste scenario, ja. hoor. Nou, dat zullen we natuurlijk moeten afwachten. Kijk, dat is inderdaad, we hebben dus niet te veel al die scenario's uitgewerkt, omdat we wel willen dat mensen het, ja, het materiaal open bekijken zonder nee, al, het... al bevoordeeld. Maar ik vind het wel heel interessant wat meneer Ros zegt. Dus ik hoop dat hij, het, dat hij ook even op de website zijn gedachten deelt met ons. Dat zal, zal ik vanmiddag even gaan doen. Nou, heel fijn. Ja. Ik had alleen graag gewild dat u er wel bij hebt gezet... want als het onschadelijk is, dan kunt u dat gewoon weggeven. Dat alle gesprekken die hij had, de man met wie hij meeloopt... de, man, de vrouw op de fiets, de, de getuige die hem ziet bellen... degene met wie hij belt... Ik neem aan dat dat allemaal onschadelijk is, want dat zult u gecheckt hebben... en dan weet u wat het was. Waarom geeft u dat niet weg? Nou, daar hebben we wel binnen het team ook over gehad... en ook met het openbaar ministerie. Het, het, het punt is gewoon, we hebben dat verder niet uitgewerkt... omdat je steeds op basis van één verklaring... Eh, iemand zegt, ik zag hem om zo laat... en je weet nooit zeker natuurlijk of dat de waarheid is. Dus dat zijn allemaal... Aannames En je moet natuurlijk heel voorzichtig zijn om, om dat allemaal als concrete feiten te baseren. Maar wat Ros ook zegt, als je zou weten, uh, en u weet dat kennelijk... want dat is na te zoeken met wie die gebeld heeft ja. daar op zijn mobieltje... dan kom je misschien al een eind verder. Ja goed, dat hebben we inderdaad uh, gecontroleerd. Dat is een kennis van hem. Dat kunnen we natuurlijk heel makkelijk aan die telefoonnummers ook zien. We weten niet de inhoud van het gesprek. Hè? Dus, dus daar ben je ook weer afhankelijk wat één partij daarover zegt. Ja goed, maar nogmaals... In, we hebben... Mag ik vragen, was dat een hier of was dat een Nederlander? Nou, daar ga ik nu niet ja. ik ga verder uh, op, op uitbreiden. Ik vind het heel interessant wat je dat u zegt. Maar... Dat is voor deel 2, uh, Thomas. Ja. ja, ja, ja, ja. Kijk, het is een... heeft u die vrouw al gesproken uit, uit Engeland... Nou, we zijn, uh, we zijn daar inderdaad uh, druk mee bezig. Hij wilde uh, die vrouw ook overlaten komen. als hij een definitieve verblijfsvergunning had. Dus dat was kennelijk toch wel een serieuze relatie. Hij sprak daar ook over met, uh, met andere uh, uh, asielzoekers. Dus ja, hij heeft daar een hele tijd gewoon. liep daar in Engeland tegen de lamp. En omdat hij al eerder in Nederland asiel had aangevraagd. hebben de Engelsen gezegd: Joh, ga maar terug naar Nederland. kwam toen op het detentiecentrum, wat, wat Ros ook zegt. En oh, uiteindelijk. Maar iets... waarom lukte het eerst dan niet en later wel? Nou, ja goed, ik wil, ik, wil het, ik wil het niet te veel op, op, op die bekeringen fixeren... maar uiteindelijk, in, in, toen hij de oh. eerste keer asiel aanvraagt... zal dat waarschijnlijk met een, met een ander motief zijn geweest dan de laatste keer. Dus als je zegt, ik ben gereformeerd geworden, dan heb je meer kans? Nou, dan moet er wel meer uitblijken dan alleen dat zeggen. En, eh, wat nou, ik dan zou ook zeggen, in de eerste Bijbelboeken van het Oude Testament... vijf foutloos op kunnen noemen. Ja, dat wijze van spreken. Nou, nog... Spionnenverhalen in het Oude Testament. Vergeet <lacht> die niet, <hè? lacht> Maar goed, het was, hij was natuurlijk... Was hij een politieke vluchteling toen hij in 2000 of 2001 hier kwam? Was het motief politiek of was het anderszins? Dat weet ik eerlijk gezegd niet. Zover heb ik het niet uitgewerkt. Wel dat hij inderdaad in 2001 hier naartoe gekomen is. Een broer van hem woont overigens ook in, in Nederland. Ja, dat was ik. Uh, ja, of het, ik. Ik vermoed dat het ook wat met het regime daar te maken had. Maar ja. zo, zo op detailniveau heb ik het nieuwe dossier ook niet in mijn hoofd. Mm, maar u weet natuurlijk wel dat veel Iraanse vluchtelingen, met name in Engeland, maar ook in Nederland, toch heftig zich verzetten tegen de Ayatollahs. En ook wel ontzettend in de gaten worden gehouden vanuit de ambassade hier. Nou, het is in ieder geval. Een, een van de onderzoeksrichtingen is inderdaad ook dat we kijken rond de persoon. Want eigenlijk wat u zegt is, is, is dat we toch meer moeten zoeken rond de persoon. En dat het dus niet een, een, een toevallige straatroof is. Of, of dat nee, die toevallig nee, iemand nee. op het verkeerde moment daar tegenkomt. Nee. Uh, hij, wij zijn de tassen trouwens nog wel gevonden ja, ja, ja, want ja, dat kan ik niet lezen. Oh, ja. ja, kijk, we, daarom zeggen we, we we sluiten een straatroof niet uit. Maar hij had wel die twee tassen nog bij hem. En, ja. en zijn telefoon. En ja goed, we weten natuurlijk niet of hij nog meer bij zich heeft gehad, wat dan toch beroofd is. Ja. Uh, hè, want we weten niet exact waarmee hij op pad ging. Maar u het lijkt geen, er het, niet het, op, eerlijk nee, gezegd. We hebben geen idee wie die twee mannen in de auto zijn. En het is toch. Raar dat als een auto met een buitenlands kenteken s'avonds stopt en je bent asielzoeker en Iraniër gevlucht voor het regime, dat je dan naar die auto toe gaat en dat twee mannen kunnen uitstappen, want dat hebben die drie jongens gezien. Ja. Dat wil zeggen, hij moet die twee mannen of gekend hebben of geweten hebben dat ze kwamen, in elk geval vertrouwd hebben, want anders was hij weggerend. Ja... Nou goed, dat zijn, dat zijn inderdaad uh, de belangrijke gegevens. Dat is overigens alleen door die drie jongens gemeld... die die auto met dat buitenlandse kenteken. Andere getuigen, andere buurtbewoners hebben die auto niet gezien. Dat is ook de hoop, uh, omdat we dinsdag natuurlijk nog naar opsporingverzorg gaan... door die reconstructie nogmaals te laten zien... dat een aantal onderdelen van deze verklaringen die we dus uh, al gepubliceerd hebben... dat die mogelijk nog versterkt worden door getuigen die tot nu toe gedacht hebben... van ja, dat is niet zo belangrijk, ik heb daar een auto gezien. Maar uh, het zou wel fijn zijn als een aantal onderdelen... gewoon verder versterkt worden met verklaringen. Ja, als ik helemaal niet gezien. Ik dus ga je weer naar de drie jongens toe natuurlijk. Uh. Zet Thomas, wij ja. willen je in ieder geval hartelijk danken dat je de tijd en moeite hebt uh, erin gestoken om dit even te bekijken. Ik vond het liever. Nou ja, je hebt, je, ik vind in ieder geval dat je het geweldig duidelijk hebt gemaakt. Meneer Van Oudhoek, is dit nou eigenlijk wat u zoekt? Ja, dit is inderdaad uh, wat wij zoeken. En uh, uh, wat meneer Ross net al zegt, ja, dat, dat is misschien wel een tiende scenario. Ik, ik heb ook niet precies in beeld welke negen scenario's het Riseerse Team allemaal heeft. Ik weet, ze concentreren zich of rond de persoon of rond de locatie. Uh, maar wellicht straks misschien met, en dat is, we zoeken ook de combinatie met de traditionele tips. Dus we hopen ook dat er nog mensen zijn die wel iets gezien hebben of wel iets weten waarom die moord gepleegd kan zijn. En dan die combinatie met de scenario's, misschien dat we dan de doorbraak krijgen. Oké, okay, waar moet je je melden met zo'n scenario? Op politie.nl, daar staat een banner op met de foto van Mostafa Talai. Als je daarop doorklikt, dan zie je het hele dossier. Oké. Okay. Goed, hartelijk dank. U hoorde Willem van Hoijdonk van de politie Noord-Brabant. Hartelijk dank. En u hoorde ook Thomas Ross, die ook. Hartelijk dank. Info bij ons allemaal te vinden op de website. www.newsjopitter.nl Clouds have taken all the light I have no control It seems my one Het Guinness Book of World Records heeft een filmpje uitgeroepen... tot de kleinste stop-motion film ter wereld, A Boy and His Atom. Gemaakt door onderzoekers van IBM Research... die door moleculen stuk voor stuk te bewegen... een minuscuul verhaal tot leven brengen... Om de filmset voor het mensenoog zichtbaar te maken... moet de scanning tunneling microscoop maar liefst 100 miljoen keer vergroten. Hoe deze techniek in elkaar steekt... en of dit een belangrijke wetenschappelijke doorbraak is... gaan we bespreken met Joost Frenk, hij is hoogleraar natuurkunde... aan de Universiteit Leiden. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, hebt u met de open mond naar het filmpje zitten kijken... Uh, enerzijds wel, maar anderzijds niet. Oké, okay, waarom wel? Omdat het een heel hoge kwaliteit heeft en het heel erg leuk is om te zien. Kunt u eerst eens vertellen wat je ziet eigenlijk? Wat je ziet is een animatie van een, een, een stokjongetje, een stickboy, zoals ze dat in het, uh, in het Engels noemen. Waarbij je ziet hoe die speelt met een bal, maar die bal is dus één molecuul groot. En op een gegeven moment in het filmpje zie je de bal veranderen in een trampoline. En dan zie je dat jongetje een paar sprongetjes maken. En daarna verandert die weer in een bal. En dan komt er heel subtiel, of eigenlijk niet, aan het eind... toch nog even het logo van IBM heel groot in beeld. Ja, dit is dus... ja, Een, een jongetje is ook opgebouwd uit een soort ba balletjes, hè? En, en uit moleculen. Uit moleculen. Pakweg 40, 50 stuk. En daarmee kun je een figuurtje maken. Dus elk molecuul is een pixel. En hoe doen ze dat dan? Want ze kunnen het toch niet met moleculen schuiven, lijkt mij. Dus wel. Wel? Ja. En dat kunnen we al 25 jaar. En ik zeg we als natuurkundig vakgebied. Dat is inderdaad je mogelijk. Je kan op dat niveau met, met, met iets. En dat iets is een scherp naaltje. Een scherpe metalen punt. Die zo scherp is dat die eindigt in één atoom. En met dat atoom kun je niet alleen voelen waar dat molecuul zit. En het dus daarmee zichtbaar maken. Maar je kunt ook een hele kleine kracht uitoefenen op dat atoom. Of op dat molecuul. ja Wacht even. Atoom en molecuul worden nu door elkaar gebruikt. Maar er ja. dus is het verschil toch? Ja, dus oh. de moleculen waar we naar kijken in het filmpje... dat ja. zijn koolmonoxide-moleculen. Daar zitten twee atomen in. Ah. Eén atoom koolstof en één atoom zuurstof. zuurstof. O, voor CO2, mensen is nu die... Nee, het is CO. CO, CO. CO oké. Okay. Ja. Voor mensen die nu denken, goh, we willen het filmpje gewoon wel even zien... waar kunnen ze naartoe? YouTube. YouTube. als je het dan intypt, uh, boy and his kan ook via onze site trouwens. Oké, En, oh, okay. en dan, dan kunnen ze dat bekijken. Ja. En ik zei het zelf, een microscoop die honderd miljoen keer kan vergroten. Wat voor apparaat moet ik me da daarbij voorstellen? Het, het hart van dat apparaat is ongeveer vuistgroot. En daar zit een scherp naaltje in, wat ik net al uh, mm -hmm. gebruikte ja, in mijn ja. verhaaltje. En dat naaltje dat kan bewogen worden over zeer kleine afstanden. En met dat naaltje tast je het oppervlak van het materiaal af. In dit geval is het materiaal waar ze naar kijken een koperoppervlak... dat zo glad is dat er zelfs geen atomaire stapjes op voorkomen. Het is super, super glad. Alle atomen liggen in het gelid. En het, dat, dat oppervlak vormt een soort eierkarton... waar die koolmonoxide-moleculen bovenop staan. Ook keurig in het gelid. Ze staan allemaal keurig rechtop. Koolstof onder, zuurstof boven. En met dat naaldje ja, vlieg je er als het ware overheen, over dat oppervlak met een afstand tussen het laatste atoom van het naaltje en het oppervlak... waar nog maar pakweg twee atomen tussen zouden passen. En, en je ziet dus echt werkelijk een koolstofmolecuul... Uh, uh, en je ziet een zuurstofmolecuul. Je ziet de bovenkant, je ziet het zuurstof. De, dat koolstof zit daaronder verstopt. Ja, ja. Maar je ziet een soort bobbeltje op het oppervlak liggen. Ja. En dat wordt in beeld gebracht, maar met datzelfde naaltje... kun je vervolgens teruggaan naar zo'n molecuul ja, en hem dan verschuiven. Hoe groot moet dan zo'n naaltje zijn? Dat is toch... Niet voorstelbaar. Ja, toch is het heel makkelijk om het te doen. Je gebruikt een, een, een, een ouderwetse methode om een scherpe punt aan een draadje te etsen. Dus je begint gewoon met een metaaldraadje en daar ets je een scherp puntje aan. En dan hoop je dat dat lokaal eindigt in een onderdeel dat zo scherp is... dat er eigenlijk nog maar één atoom uitsteekt. Nou, wat ze dan in de praktijk doen, is dat ze stiekem met dat naaldje dat oppervlak nog een keertje aanraken. En dan pikken ze wat atomen van het oppervlak op. In dit geval koperatomen dus. En dan zit er waarschijnlijk wel één koperatoom bij die het verst uitsteekt. En daarmee maak je dan de afbeelding. En daarmee oefen je ook krachten uit op die koolmonoxidemoleculen. Is dit nou een hobbyproject of een wetenschappelijke doorbraak? Ja, dat is de key question hier. En het is een hobbyproject. Wat er aan vooraf gegaan is, het ontwikkelen van die microscopie... en het ontwikkelen van de techniek om die moleculen te verschuiven... dat is pure wetenschap. En daar zijn die mensen enorm goed in, daar bij IBM. Dus ja, daar moeten we ze alle credit voor geven. Ja. En maar ze het hebben... filmpje, ja. dat is uitsluitend amusement. Ja. Maar goed, ze hebben dat filmpje natuurlijk ook gemaakt... om ons op, op te wijzen hoe, hoe goed ze daarin zijn. Ja. Ja. Het bijzondere is natuurlijk dat deze methode 25 jaar geleden ontwikkeld is. En toen, toen, toen deden mensen dit al. Toen, toen, deden toen mensen kon je het al. dit ook al zichtbaar maken. Ja, zeker. En uh, de filmpjes van toen die bevatten misschien vier plaatjes... waarbij mensen gewoon lieten zien... dit zijn de stadia waarin we een bepaalde structuur van atomen hebben opgebouwd... Maar inmiddels... Uh, ja, is de amusementshonger uh, uh, verschoven naar het niveau van 242 plaatjes? Dat is ja. het enige wat hier verandert. Nou ja, het, het is ook wel ook knap als publiciteitstunt, of niet? Nou, dat is, dat is het enige wat, uh, wat hier nieuw aan is, hm. dat ze hier een groot publiek mee weten te bereiken. Want kennelijk is dat 25 jaar geleden niet gelukt. Nee. En in de afgelopen 25 jaar ook. Maar, niet. Want de, de, doet u de of deed u dit soort dingen ook gewoon bij u in een laboratorium? Ja, in ons laboratorium doen we niet zoveel aan het uh, uh, gericht verplaatsen van atomen en moleculen. Maar doen we vooral dat afbeelden. En wij doen het onder andere omstandigheden... want wij vinden het helemaal niet leuk om zo'n molecuul stil te laten zitten. En dat is wat de IBM-mensen natuurlijk ja. willen. Hè? Die zetten zo'n molecuul neer en die willen dat het blijft zitten. Wij bestuderen hoe moleculen uit zichzelf bewegen. Dus de IBM-mensen gaan naar lage temperatuur om die moleculen stil te zetten wij gaan naar hoge temperatuur om te zien hoe moleculen dat zelf kunnen. U uh, geeft ook uh, les, hè, in, in, of, u staat ook in schoolklassen, begreep ik... om kinderen voor uw vak te enthousiasmeren. He, helpt dat dan, dit? Ik denk het wel, hè? Dit filmpje is in dat opzicht fantastisch. Ja. En ik heb het onderschat. Het, is, het filmpje is inmiddels uh, 2,5 miljoen keer bekeken. <laughs> ja, ik, als ik voor een klas sta, dan zitten daar misschien 25 leergierige leerlingen... Maar dit is dus uh, 2,5 miljoen. Dat is een groter bereik. Ja. En daarmee uh, wordt toch een heleboel enthousiasme en interesse... voor de wetenschap gecreëerd. Even... Ja, en zoals gezegd, ik heb het onderschat, het effect. Ja, u denkt, had ik het zelf maar bedacht. Nee, toch niet. <laughs> nee, nee. Uh, ik, ik vind had, het Had, dat u, het, zij had u het kunnen bedenken? Ja, zeker. En, uh, ik, ik, moet nou, bekennen, YouTube... ik heb niet met het, niet met het idee gespeeld. Nee, nee, hey, een je... YouTube-filmpje met uw naam eronder. Was toch er wel onder geweest dat het 2,5 miljoen keer bekeken was? Ja, wij, wij hebben YouTube-filmpjes... met onze wat meer serieuze wetenschappelijke ja. <laughs> En die zijn wel 400 keer bekeken. <laughs> ja, een paar duizend keer misschien. Oh, okay. ja. Ja. Nou, 2,5 miljoen keer, daar kan ik niet aan tippen. Nee. Ja. Maar goed, u zegt... Uh, ze, die onderzoekers die hebben eigenlijk vrij saaie onderzoeksomstandigheden gebruikt... Hè? doordat ze de boel gewoon eigenlijk helemaal... Uh, ja, het, is niet, het, was niet, het was niet een hele spannende situatie dus in, in wezen. Nee, maar dat heb je dus nodig ja. voor, deze, voor, voor deze soort van waarnemingen. Ja. Uh, maar er zit een serieuze kant aan. Ja. En dat is uh, wat je dan vindt als je naar de publicaties gaat van deze mensen. En je kent ze erg goed. Mm -hmm. en, en daar onderzoeken ze bijvoorbeeld... hoe klein je een, uh, uh, een bit kunt maken van magnetisch opgeslagen informatie. Dus op dit moment is gebruikelijk dat een bit een miljoen atomen kost, ongeveer. Dat is dus een stukje oppervlak van een magnetisch opslagmedium. Zij kunnen het nu met twaalf atomen. Het zijn diezelfde IBM-mensen. Zo klein maken. Zo klein kunnen ze het al maken. En ja, dat is de serieuze component die ondergesneeuwd raakt nu onder het filter. En wat wil je daar dan mee? Uiteindelijk willen we allemaal... Af van onze iPhone, want die is veel te groot. O, en we willen onze volledige videobibliotheek natuurlijk reduceren tot het niveau van een oorknopje. Ja, ja. En we willen dus alles compacter maken op het gebied van opslag, maar ook elektronica. En daarvoor heb je nieuwe technieken nodig. Nanotechnologie. Technologie met atomen en moleculen. Ja, dat moet eerst gepioneerd worden in het laboratorium. Met af en toe een excursie ja. naar het amusement. Ja. Maar u zegt, nou, wij willen allemaal af van die iPhone. Maar ja, goed, kijk, veel kleiner moet je niet zijn. Je moet hem toch nog kunnen bedienen. Absoluut niet met je vingers. Nee. Uiteraard, dat gaat uh, met, met spraak, met knipogen kun je tegenwoordig die Google uh, uh, die bril, bril al, ja. uh, bedienen. Ja. Nou, op die manier gaan we natuurlijk naar een veel natuurlijkere interactie met onze media, met onze uh, instrumenten. En zo'n apparaat waar je borstzak van scheef gaat hangen... daar wil je toch van ja. <laughs> Beter Beter kopen zou ik zeggen. Maar, um, nou, u al, hebt er zelf geen zit in uw borstzak, ik zie ik het. Ik heb hem in mijn broek. Oh, maar ik vind hem prachtig. Ja. scheefhangende broek is nog erger. Ja. Maar Emma, als je uh, iets honderd miljoen keer wil vergroten... ik neem aan dat je daar ook niet met gewone lenzen aan de slag kan nee. verder. Nee, dus dat is uitsluitend mogelijk met een uh, soort blinde geleidestok... Uh, uh, dat is die, uh, uh, die, die dat naald puntje. die op atoomschaal een oppervlak kan aftasten. Maar hoe krijg je dat dan zichtbaar? Wat je zichtbaar maakt is de beweging, dus de aansturing die je gebruikt... om dat naaldje van plek naar plek te sturen. Dus dat naaldje dat tast het oppervlak af... wordt ondertussen aangestuurd in een uh, soort televisierasterbeweging. Lijn voor lijn tast hij het oppervlak af. En onderweg stelt hij zijn hoogte steeds bij... om de afstand tussen het allerlaatste atoom en het oppervlak om, om die afstand constant te houden. Nou, Dat uh, vereist een stuursignaal met uh, atomaire precisie. En dat stuursignaal dat kun je op allerlei manieren zichtbaar maken. Met kleurtjes, met hoogtelijnen. Waanzinnig. Ja. Ja, maar dat kunnen we ik al sinds 30 jaar. Hè? Kan dat nog kleiner dan dit, eigenlijk? Ja. Nee. Niet? Niet. Dat niet. Oh. Nee. dus het filmpje kan niet kleiner. En de reden daarvoor uh, is dat eierkarton waar ik het net al ja. over had. Want die CO-moleculen kunnen alleen maar op specifieke plekken... op dat oppervlak staan. Elk CO-molecuul moet precies op een uh, koperatoom van het oppervlak staan. Ja. Dus dichter bij elkaar kunnen ze niet. Waar, waar bent u. Uh, want u zei. Wij, wij doen eigenlijk. Zij maken de zaak koeler. waardoor de atomen minder gaan bewegen. Wij verhogen dat juist. waardoor ze meer gaan bewegen. Waar, waar bent u nou op zoek? Wij zijn bezig met onderzoek naar. Uh, allerlei praktijkprocessen. waarbij moleculen en atomen in beweging zijn. En we proberen dat op atoomschaal te begrijpen. En een, een voorbeeld daarvan is katalyse. Dus de, de processen die in de autocatalysator gebeuren. Nou, dat is uh, scheikunde zou je zeggen, maar dat is ook natuurkunde. En wij kijken er met deze microscopie naar. Dus wij hebben juist de moeilijkheidsgraad dat wij naar hoge gasdrukken moeten... naar hoge temperaturen, want dat zijn de omstandigheden... die in je autocatalysator plaatsvinden. En onder die omstandigheden gaan we kijken naar de structuren... die dan aan die oppervlakken uh, uh, ineens, in, ineens geboren worden omdat die oppervlakken gaan reageren met de gassen die je uh, die, die, die daar aanbiedt. Bijvoorbeeld ja. koolmonoxide. Ja. Koolmonoxide blijkt dan een heel agressief gas te zijn en blijkt uh, interactie te hebben met je oppervlak. Vol, volgens mij moeten we op de terugweg al uw onderzoeken nog eens even nalopen welke wel. Uh, YouTube-geniek zouden zijn waar je die 2,5 miljoen kan halen. Lijkt me toch een leuke... Uh... Ik zou het fantastisch vinden. Uh, <laughs> ik, uh, ik heb de, de, de hoop daar absoluut niet op. Uh, maar in ieder geval denk ik wel dat met dit soort filmpjes... ook aandacht naar ons type werk wordt, uh, wordt geleid. Zo is het. Hartelijk dank. Hoogleraar Natuurkunde Joost Frenke. hoorde u over de allerkleinste film ook. En als u dat filmpje wil zien... dat kan dus uh, onder andere via onze website nieuwsshow.nl.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 Een derde van de maar liefst alle ouderen in hun verpleeghuis is depressief. En dat is niet alleen verdrietig voor henzelf, maar brengt ook veel andere nadelen met zich mee. Wetenschappers in Nijmegen hebben zich gebogen over manieren om depressiviteit onder bejaarden flink terug te dringen. En dat is gelukt, schrijven zij deze week in het wetenschappelijk tijdschrift The Lancet. Debbie Gerritsen is een van die onderzoekers. Goedemorgen. Goedemorgen. Een derde van alle ouderen in een verpleeghuis is depressief. Dat is heel veel, hè? Ja, ik. dat is heel veel, ja, ja dat klopt. Ja. Ja. En wil je dan om te beginnen al weten of dat komt... omdat ze in een verpleegtehuis zitten of omdat ze gewoon depressief zijn? Um, nou, we weten uh, eigenlijk dat mensen heel vaak al depressief... naar een verpleeghuis gaan. Hè. Uh, ze hebben natuurlijk voor de opname al uh, ontzettend veel verliezen geleden. Uh, ze zijn uh, fysiek heel fragiel, ze hebben lichamelijk van alles. Um, ze zijn vaak ouder, dus er zijn misschien mensen weggevallen om hen heen. Ze zijn minder mobiel, waardoor ze minder buiten komen. Ze... Een derde is weinig, denk ik eigenlijk. Zo zou je het ook kunnen zien, maar ik vind het toch wel een groot probleem. Ja, wel, dat begrijp ja, ik, maar... ja, ik. Dus mensen komen binnen, dan, heb je, dan kom je in het verpleeghuis. en uh, Het kan zijn dat mensen daar een depressie ontwikkelen... maar een verpleeghuis geeft ook uh, bescherming. Die, die geeft structuur aan de dag, die geeft... Uh, oh. uh, uh, mensen om je heen, er worden activiteiten aangeboden. Dus het, het is ook voor sommige mensen heel fijn nou, om een. Uh, hoe werd er gesprekens... nu toe mee omgegaan met die depressiviteit? Er uh, uh, werd veel met pillen gedaan. Uh, we hebben in Nederland wel de bijzondere situatie dat we uh, multidisciplinaire zorg bieden in verpleeghuizen. Dus we hebben niet alleen uh, verzorgende verpleegkundigen, maar ook psychologen en artsen, uh, specialisten, ouderengeneeskunde die echt in een verpleeghuis zijn. Dat is eigenlijk best uitzonderlijk als je het kijkt, uh, vergelijkt met andere landen. En die kunnen wel op zich bieden die de voorwaarden om hele goede zorg te bieden. Um, wat wel zo is, is dat het dus wel vaak met medicatie wordt behandeld. En het is tot nu toe best afhankelijk geweest... van de individuele kwaliteiten van de professionals. Hè? Dus het is ook afhankelijk van hoe een psycholoog in zijn werk staat... en hoe die de dingen deed. Maar okay. luister eens, u zegt als het heel vaak met pillen werd behandeld... dan kwam zo'n psycholoog er waarschijnlijk amper aan te pas... Dat zou uh, kunnen, maar uh, dat is dus erg afhankelijk van hoe de zorg is georganiseerd ja. in verpleeghuizen geweest. En uh, ja, de, het aantal uren wat een psycholoog ter beschikking heeft om, uh, om uh, met mensen te werken. Ja. En, en dat was dus eigenlijk vanuit de praktijk een gevoeld tekort. Hè, want dat was ook bekend in de praktijk van eigenlijk sporen we depressies te weinig op. En als we ze opsporen, wat moeten we dan eigenlijk precies doen? En dat is dus binnen het UCON, het samenwerkingsverband waar ik werk tussen onze afdeling en 13 hele grote zorgorganisaties uh, onder de rivieren eigenlijk, van, vanuit de praktijk kwam dus de vraag van... ja, maar oké, okay, we willen dat graag beter opsporen, maar hoe doen we dat dan? Nou, en jullie zijn dus een onderzoek gestart. Daar zijn de resultaten nu van bekend. Wat is daar uitgekomen? Uh, daar is uitgekomen dat uh, inderdaad het aantal depressies uh -huh. op afdelingen daalde. Uh, uh, en dat mensen zelf, als je dus aan de cliënten zelf vraagt uh, hoe ze zich voelen... Uh, dat ze dan aangeven na het zorgprogramma dat het wat beter met hen gaat... Um, maar wat we ook hebben gevonden is uh, uh, informatie over hoe het dan werd uitgevoerd. En dat is eigenlijk ook heel belangrijk. Dat je dus ziet van dat opsporen, dat lukte eigenlijk wel goed. Maar het behandelen, om dan vervolgens hoe wij vonden, uh, of hoe we met z'n allen hadden afgesproken van zo moet je gaan behandelen, dat dat best moeilijk is. Om dat gewoon in de praktijk vorm te geven. Want wat. Er uh, is dus een behandeling geweest, hoe heet dat? Doen of zo? Doen bij depressie, Doen zo bij heet de ons zorgprogramma. goed, ja. wat hebben jullie dan gedaan? Wij, wij hebben dus eerst met mensen uit de praktijk zijn we gaan zitten van... Uh, hoe gaan we nu depressie opsporen? Want je hebt wel richtlijnen voor depressiezorg. En die zeggen dan van je moet dit en dat. Maar hoe je dat nou precies in je dagelijkse praktijk inwerkt... dus van uh, de verzorging doet dat, de psycholoog doet dat, de artsen, dat dat is nog best lastig. En dat hebben we dus met z'n allen gedaan. Dus je hebt eigenlijk een combinatie van wetenschappelijke bewijs... van effectiviteit van uh, interventies. En wij hebben dan gekeken van maar hoe vlek je dat nou echt in je dagelijks... In. Nou, wat, wat doen jullie dan met, met die depressieve mensen? Ik, ik, ik lees hier een dierbare herinneringtherapie... Ja. Ze krijgen dus nu niet meer alleen pillen, maar ze krijgen dus ook therapie in. Ja, Want uh, ons programma, dus als je kijkt naar het behandeldeel van het programma, mm -hmm. dat, dat begint eigenlijk bij de verzorgenden. Die zijn echt heel centraal, die kennen de mensen heel goed. Die gaan, als er depressieve klachten zijn geconstateerd, met de cliënt kijken uh, hoe kunnen we uw dagstructuur zo maken, uw activiteiten zo maken, dat we wat aan die depressie kunnen doen. En dat betekent vaak structuur, vaste tijd opstaan, vaste tijd naar bed, Gebeurde vaste tijd. Geurt dat zo niet? Minder dan, dan nu. En nu krijg je, weet je van nou, nou moet het echt. Want daar helpen we iemand mee. Okay. En ook de activiteiten. Net wat u zegt naar buiten, dat is natuurlijk heel voor de hand liggend. Maar als je weet ik help iemand daarmee van zijn de depressieve klacht af, geeft dat wel wat extra stimulans. Dus het is ook naar buiten gaan. Uh, welke activiteiten vindt u leuk? Die gaan doen. En da daar is dus de verzorging al mee bezig. En die dierbare al... herinnering therapie. Ja, precies. Als er meer aan de hand is, uh, komt de psycholoog eigenlijk om de hoek kijken. En die gaat dan met de uh, cliënt in gesprek, als dat nog mogelijk is met de cliënt. Want we hebben natuurlijk ook veel mensen in een verpleeghuis waar dat moeizamer bij is. En uh, die gaat dierbare herinneringen toepassen. Dat is een therapie die is ontwikkeld door Ernst Bolmeijer uit uh, Twente. En die uh, gaat eigenlijk uh, uit van het uh, algeheel negatief gekleurde levensverhaal wat mensen met een depressie vaak hebben. Dus het, laat maar zeggen, het is allemaal grijs als je terugkijkt op je leven. En met die dierbare herinneringentherapie probeer je door positieve, specifieke herinneringen op te halen en mensen dat dus steeds te laten doen. Het is dus niet helemaal doorvragen over de problemen, maar vooral positieve, Ik specifieke... Nog aan je nou ja, zo, en hoe was dat? En wat voor jurk had u aan? En uh, hoe was het weer? En zo, eigenlijk werken samen naar een foto toe, zo specifieke Herinnering, om dan eigenlijk gaten te schieten... In dat negatief gekleurde hmm. levensverhaal. En dat iemand denkt: het was eigenlijk toch af en toe best eigenlijk leuk. Best wel <lacht> ja. Maar je ziet wat je ziet gebeuren. Is, dat is heel echt. Vond ik zelf echt heel bijzonder. Dat, dat uh, mensen gaan glimlachen en zo. Hè. We geven ook wel eens workshops. waarin we mensen. gewoon zoals u en ik. dat laten oefenen. En dan zie je dus ook gebeuren. Dan zie je mensen met hun, uh, hun poppenhaar nadoen in de lucht. En, uh, en zo. En je ziet ze opvleuren. Maar het is niet, niet dat alleen. Er gebeurt echt iets met mensen van. Oh ja, wacht even. Oh ja, oh. En dat ja, is dus heel goed. Want deze mensen die dus depressief zijn in een verpleeghuis zitten, doen mentaal mankeert er niks aan. Ofwel, het zijn geen de mensen die last hebben van de dementie. Ja, oh. ook. ook. Oh. Ja. Maar we, we merkten dus wel dat als het gaat over uh, depressie, dat het uh, zorgprogramma vooral effect had bij mensen waarbij de cognitief niet zoveel aan de hand is. Dus dat waar dat we, het ja. nog niet zo zware de dementie was. En dat merk je ook. Dat is natuurlijk heel moeilijk om. Uh, iemand met ernstige dementie überhaupt nog te bereiken. Dus uh, ja. hoe behandel je dat dan? Nou, dat je mensen uh, die depressief zijn structuur aan moet bieden... dat is natuurlijk uh, gewoon best wel bekend, om ja, het zo maar te, te zeggen. Ja. Dus nog, de andere dingen die u noemde zijn ook best wel bekend. En ja. worden al jarenlang natuurlijk gebruikt in allerlei ja. depressiviteitstraining. Ja. Wat is er nou bijzonder aan? Uh, de bijzonder, bijzonder is vooral ook de combinatie en de modulaire opbouw, zoals wij dat dan noemen. Dus als er klachten zijn, meteen wat doen. Dus er hoeft nog niet helemaal met een DSM-4 een diagnose gesteld te zijn. Uh, uh, het is wel belangrijk DSM, om te dat kijken... Is Sorry, ja, is kant, dat is, ja, precies. Dat is, dus, uh, dat is wel nodig om te doen. Maar ook als iemand nog niet voldoet aan de criteria voor een depressieve stoornis, zoals wij dat dan zeggen, wel al in actie komen ja, ja. en zorgen dat je dat heel goed doet. En het is... Zo vro vroeg mogelijk in de precies, het traject Precies. En dus ook erger voorkomen. En dus je begint klein. Als het nodig is, ga je naar de therapie uh, toe. Als het echt heel levensbedreigend is, als het echt een zware depressie is... of als je merkt, het, onze psychosociale uh, activiteiten werken niet... zoals wij dat dan noemen, dan is uh, medicatie aan de orde. En oh. ja, er is eigenlijk nog steeds niet bekend... of die medicatie nou wel echt effectief is bij deze kwetsbare groep. Dus daar, daarom is een extra reden om, om het in te zetten met begeleiding en oh. gesprekken. Ik... Dat is uh, ons belangrijke punt. Ik begreep dat 33 verpleeghuisafdelingen mee hebben gedaan aan ja. jullie onderzoek, maar er was ook een aantal... Die problemen had, moeite had met het invoeren van deze ja. methode. Waarom was dat? Het ja, lijkt, lijkt me niet zo ingewikkeld. Ja, het, was, uh, het had heel erg te maken met de omstandigheden in, uh, in de huizen zelf. Uh, want ze zei, over het algemeen was men echt heel uh, tevreden over het uh, programma uh, en de bruikbaarheid daarvan. Maar uh, ja, er zijn op het moment in, in deze sector veel vacatures. En wat wij dus echt, wat voor, volgens mij echt het belangrijkste is, er waren dus vacatures. En die werden vooral ook een tijd niet opgevuld en als je dan een centrale persoon zoals de psycholoog hebt die verdwijnt en je hebt even een maand of anderhalf maand misschien niemand dan stort gewoon je innovatie in dan krijg je dan dan ben je blij als je de dagelijkse zorg omhoog houdt maar dan kun je innoveren is dan gewoon hartstikke moeilijk nou ja nou die zorg die staat natuurlijk uh, onder druk hè? er wordt heel veel bezuinigd daar, daar kunnen we de hele tijd van alles van vernemen heeft zo'n programma eigenlijk wel prioriteit ja, want het gaat wel over nu. We kunnen nu de mensen helpen. En ik denk dat de mensen die, er, die nu in verpleeghuizen wonen, dat die gewoon echt nu geholpen moeten worden. Want het kost het heel veel meer geld om het op deze manier te doen. Zoals we jullie... zijn daar nog mee aan het analyseren. Maar de, de eerste uh, uh, cijfers wijzen op dat dat niet zo is. Het is aan het begin ja, wel een extra tijdsinvestering. Nee, het is aan het begin wel een extra tijdsinvestering. En wat we ook hebben gemerkt, het is ontzettend belangrijk... als management van zo'n huis niet alleen zegt van... we gaan het doen, maar dan ook echt mensen in de gelegenheid stellen... om dat te doen. En dus ook echt even wat extra uren bieden om daaraan te wennen. En je moet natuurlijk wel, we hebben ook uh, verzorgenden geschoold... we hebben psychologen geschoold in die tijd... Therapie. Dat kost natuurlijk even extra tijd. Maar in principe, voor zover we dat nu kunnen zien... Hè, ik moet even bij de voorlopige resultaten blijven... lijkt dat gewoon eigenlijk heel goed uitvoerbaar binnen de huidige omstandigheden. Oh. Ja. Waar sloeg de lens het op aan toen jullie met het feil kwamen? Want het is zo makkelijk om zo'n artikel erin te krijgen. Nee. Is het niet. En op zich, eh, eh, nogmaals, omdat je dus al heel ja. veel bestaande instrumenten gebruikt... Ja. is het volgens mij lastig om die te verkopen. Ja, dat ja, vraagt. het is echt zelfs voor de verpleeghuisgeneeskunde... waarschijnlijk de eerste keer in zo'n hoog tijdschrift. Dus de sector is er wel heel blij mee. Ja. Uh, uh, het heeft ook te maken met hoe we het onderzoek hebben opgezet. We, we hebben een speciaal design gebruikt een speciaal methode uh, om dit onderzoek uit te voeren. En we merkten dat daar gewoon heel veel interesse in is... van hoe dat dan uh, precies uitwerkt. Dat is misschien wat technisch om uit te leggen... maar uh, ja, dat was behoorlijk vernieuwend. En ik denk dat dat heel erg meegespeeld heeft. Maar er is ook een comment uh, uh, verschenen in de Lancet. Dat heet uh, uh, too little too late. In de zin van, uh, wat raar dat er in deze sector... nog zo weinig, zo grootschalig onderzoek is gedaan... Ja. Uh, in, uh, in, uh, uh, en dat, dat, dat maakte denk ik ook wel dat de landse dacht van... hé, hey, dit is wel belangrijk. En het is natuurlijk wel een heel groot onderzoek geweest. Hè? Dat, uh, Hartelijk dat... dank voor uw uitleg. We spraken met Debbie Gerts, onderzoeker... aan het Universitair Medisch Centrum Nijmegen. Meer info ook bij ons op de website. Vindennieuwsshow.nl Zometeen na het nieuws van tien uur zijn we bij u terug... met Helene van Rooijs. Ze heeft een nieuw boek geschreven. Het fenomeen priming in de psychologie. Ingrid Hogevoers doet de boeken... en het dorpse leven in hongerige wolf...